Nederlandse automobilisten die geflitst worden in België krijgen voorlopig geen bekeuring. Vanaf begin dit jaar stuurt de Rijksdienst voor het Wegverkeer geen adresgegevens meer door aan Belgische politiekorpsen. Daardoor weet de Belgische politie niet naar wie de boete toe moet en verloopt de termijn voor een dagvaarding. De Belgische autoriteiten zouden per 1 januari op een nieuw systeem moeten zijn aangesloten om dit soort gegevens met Nederland uit te wisselen. Maar de invoering ervan heeft flinke vertraging opgelopen.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 Gisteren stuurde president Hadi hoge legerfunctionarissen de laan uit. Die waren benoemd door zijn voorganger Saleh. Dien's halfbroer, die luchtmachtcommandant is, en een neef die commandant is van de Republikeinse garde, werden ontslagen. De nationale ombudsman Brenningmeijer heeft zware kritiek op het kabinetsbeleid. De rechtspraak wordt afgebroken en er worden wetten ingevoerd alleen om symbolische redenen, zo zegt hij in NRC Handelsblad. Brenninkmeijer is het onder meer niet eens met het voornemen om mensen een hogere eigen bijdrage te laten betalen als ze naar de rechter stappen. Het weer nog, wolkenvelden en af en toe zon. Plaatselijk kan een bui ontstaan. Morgen is het wisselend bewolkt en droog met een middagtemperatuur van ongeveer 9 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt geflitst op de A12 tussen Utrecht en Arnhem en op de A32 tussen Heerenveen en Meppel.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 En dat was Sasha en If You Believe. Welkom bij de derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zaterdag. FM voor Zandvoort en de regio. En voordat we gaan vertellen wat we in dit uur allemaal gaan doen, eerst even naar Joop Rees vervolg van de wedstrijd, Joop. Ja, we zijn juist het laatste kwartier van de wedstrijd is ingegaan en er nog steeds 0-0 maar Zondervant heeft het heel erg moeilijk gehad. De laatste 20 minuten. Ik denk dat de AFC zomer en zes een hele grote kans heeft gecreëerd. Maar er niets meer heeft kunnen doen. Dus dat is weer de mazzel Dan En Zondervant is hier een van over de linkerkant met Chris Hilger. Chris Hilger, die, die zet die bal voor, er kan niemand bij komen. Uh, ja toch, Aardewerk. Max Aardewerk heeft die bal, speelt naar Nijzer-Berker en brengt 16 meter. Er wordt er uitgedrongen, mensen gaan de 16 meter in en die heeft nog steeds de bal. Hij heeft nog steeds ja, een neusje achter de lijn, nu is het de corner van Zandvoort en dat gebeurt hier zomaar lekker van mijn neus, terwijl er eindelijk een beetje een zijn zonnetje komt en dan kunnen we misschien een beetje opwarmen, want het is erg warm, koud hier, het is ongelooflijk, wind staat pal op het veld en uh, die wind uh, die komt uit de horen, zoals jullie weten, en het is echt heel erg koud. Maar gaat die bal nemen, Hij heeft neergelegd, de, de, de luchtwacht van Zandvoort, ja, die komt eraan, daar gaan ze komen. Ja. En we niet meer tegenaan. ja, een goal! Het is een dover! So clues are on... Van kon niet meer reageren. En Zandvoort staat met een minuut of twaalf, dertien te gaan. Zandvoort met 1-0. Pracht van Konings en Bercht, natuurlijk. Maar ook Kopen, die komt heel hard inlopen. Langzaam tegen die ballen en geknoerd hard gaat hij erin. De FC is nu uh, heel even gerechasseerd, natuurlijk. En zal nu nog een uh, deze moeten doen om er toch nog uh, een doelpunt van erin te krijgen. De andere kant bij Zandvoort's doel. Laten we hopen dat dit niet het geval is. Zandvoort leidt met 1-0. En we hebben nog een kleine 12 minuten te gaan. Nog bij de studio. Dankjewel, en Mooi, hij staat voor SS. Laten we hopen dat we deze pot gewoon gaan winnen, Het Zou mooi zijn, het zou, ja, knap zijn. Het zou knap zijn tegen AFC. Wat gaan we in de derde uur allemaal nog oh, doen? Ja, buiten het gedicht van de week, uh, ja, half vijf hebben we. Nou, dat zal wel iets later worden. Dier van de week, uh, luister naar de naam Sando. We gaan uh, tegen de klok van half vijf natuurlijk even bellen met uh, meneer De Visser. En uh, onder het motto van gaat het weer een beetje, meneer De Visser, gaan we live schakelen met uh, Saint hij Heeft ze de eerste week er nu op zitten? En ik ben erg benieuwd wat hij allemaal heeft meegemaakt. Uh, we gaan zo meteen naar het volgende nummer even schakelen voor de laatste een laatste keer schakelen met het circuitpark Zandvoort gaan we even kijken hoe de GT4 is afgelopen en wellicht wat het programma voor aanstaande maandag allemaal gaat worden en uiteraard rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week en het zal u niet verbazen het staat in het teken van Pasen Pasen, oké, okay. nou dat allemaal is dus in dit uur van Zandvoort op zaterdag je het dier van de week Sando. denk ik meteen van ja kan je dan bestellen of zo bij Sando? maar dat, dat lijkt weer op iets anders he, van de internet dat producten kan bestellen zo. Dat heeft niks aan het blijven, hoor. Nee, heeft er niks mee te, te maken niet? Dat is nee. goed. <laughs> Gaan wij lekker een muziek voor je draaien. Hier is Deep As en Enjoy the silence. <middels> En zo zinkt ze nog wel even een tijdje door hoor. Deze cine is in order for your eyes only. Hebben we helaas geen tijd voor vandaag. Want we gaan weer op naar het circuitpark Zandvoort. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. We hebben wederom verbinding met onze raceverslaggever Willem van Dezen, Ter plekke op het circuitpark Zandvoort. Bij de paasraces 2012. Willem, vertel. Ja, goeiemiddag nogmaals. Ja, vertel. Ja, wat ik vertellen ga is Dutch. ...GT-kampioenschap uh, natuurlijk. Uh, ja, uh, we hadden het er al over. Juan uh, in Sundrinken uh, gekomen vanaf de vijfde plaats. Uh, op een gegeven moment wist hij de uh, kop uh, te veroveren ...en hij uh, is ook al uh, eerste afgevlakt hier. En dan gaan we even kijken. Duncan Huisman, die het zo goed deed. Uh, Paul Position had uh, vertrokken uh, vanaf Paul. Wist zijn eerste plaats uh, rondelang uh, vol te houden. Maar uiteindelijk uh, werd er toch wat minder met uh, zijn auto, uh, de Camaro. En uiteindelijk is uh, Duncan uh, gefinisht uh, als achtste. Op de tweede plaats uh, binnenkwam Coreuze. Uh, Coreuze die uh, actief is in de logis. En derde, Dunker. Of uh, derde, Dunker, ik uh, haal ze door elkaar. Derde was het uh, Ricardo van de uh, de kampioen van afgelopen jaar. En vierde uiteindelijk uh, Paul Vasco. En op de vijfde plaats eindigde Jan Lammers in de Poors. Oké, okay, en uh, nou, uh, wat gaan we, kunnen we maandag allemaal nog weer verwachten? Want morgen is een rustdag, heb ik begrepen ja, dan noem een nummer wel Nee, maar maandag, uh, ja inderdaad, uh, de verwarring is altijd, ja morgen hebben we het over, maar morgen inderdaad uh, wordt er uh, niets gedaan, althans niet op het gebied van uh, de Dutch Power hier op het circuit. Maandag, uh, ja dan beginnen we al vroeg, uh, we beginnen om 9 uur met de Formido Swift Cup, daarna krijgen we uh, de Dutch uh, Renault Clio Cup. Dan om half 11, uh, ja dan is uh, race 2 uh, van deze GT uh, kampioenschap, om 10 over 11 hebben we dan de Dutch Radical, nou dan we. Uh, van 5 over 12 tot 10 voor 1. Om 1 uur beginnen we dan weer met de, race, de derde race al van de Formule Ford. Dan gaan we weer de Crio's, de Formido Swift-cup gaan Dan hebben we de Critwalk van de Dutch GT. En om 10 over half krijgen we dan de hoofdreis over 50 minuten van de Dutch GT-kampioenschap. En het geheel wordt afgesloten maandag om kwart voor 5 met de Burando Production open. Zo, wat een mooi en interessant programma. Aankomende maandag weer op het Circuitpark Zandvoort, Willem. Ja, zeker. Dan wil van jou nog graag één toevoeging. En dan noem ik alleen een naam, Lex van den Hoorn. Wat heeft hij gezegd over maandag? Regenbanden. Regenbanden, inderdaad. Ah, Oké, okay. nou ja, één paraplu. En paraplu. Para para para dus uh, neem je paraplu mee naar het Circuitpark Zandvoort En uh, zeg ook, ook even tegen Jaap kopen dat hij er ook eentje meeneemt. <lacht> Ja, nou ja, ik weet niet of het uh, verantwoord is. Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed. Hé hey Willem, dankjewel voor je bijdrage van vandaag. Hele fijne zaterdagavond. En we spreken elkaar maandag weer. Want maandag zijn we er ook vanaf 9 uur s ochtends op de radio. En op de televisie natuurlijk. De hele dag de live beelden van de paasraces. Kanaal 40 Digitaal. Wat zeg je? Kanaal 40 Digitaal. Weet je wel? Moet okay, je even kijken. Ja, ja, ja, ja, tv, ja. Dat is Dankjewel. Nou, tot maandag zou ik zeggen. En, uh, succes met de. Zindig aan de baasheidjes morgen. Dankjewel Willem van Ester, vanaf circuitpark Sanford. En de verzoekplaten stromen binnen, Albert-Jan. En deze is er ook eentje. Voor Berliner gaan we draaien. Robbie Williams, hier is Viool. Come on my hand I wanna contact the living Not sure I understand This road I've been given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 life, running through En dat was uh, Robbie Williams en Phil. Voor het slot van de voetbalwedstrijd schakelen we weer over naar Joffres. SV Zalfvoort tegen AFC. Hoe staat het daarbij Joop? Uh, ja, het staat nog steeds 1-0 voor Zandvoort. En het is nog maar heel kort te missen. Er is een paar keer er is een blessurebehandel geweest. Dus ze schrijven er zo wat tijd bij trekken denk ik. Maar voorlopig staat Zalfvoort nog met die hele vaaie 1-0 voor. En ik zie hier nu dat de klok naar de 90 minuten toe loopt. Dus ja, dan gaan we afstellen naar, naar het volgende fluitsignaal wanneer het gebeurt, dat weten we natuurlijk niet, dat is wij niet te weten, dat is jouw bieter. En Sandvoort, dat staat natuurlijk, want natuurlijk wil AAC graag die gelijkmaker hebben. Maar Sandvoort, dat staat te verdedigen met, met man macht. En uh, ik, ja, vaak weer want gaan kleine kleren tegen die hele grote kleurkast die gaan werken. En dat, uh, dat, is, dat mag ik graag zien. Nu, nee, Boy vet heeft de bal uit de lucht geplukt. Hij gaat hem heel ver transporteren, er staat alleen verder heel weinig Zandvoort. Uh, dus en het is zo, sterker nog, door die hele sterke wind, die zijwind... ...gaat die bal over de zijlijn bij de ducouders van Janspoor. Ja, En die maken natuurlijk geen haast om die bal naar toe te, te schieten. En daar gaat uh, nu dan eindelijk die bal komen. Oh, heel ver weggetrapt achter de tribune helemaal. Dus er moet een nieuwe bal komen waarschijnlijk. Of, wat, ja, er gaat een nieuwe bal komen. Maar van de andere kant van het stelt, Die heeft over het, over het hek bij het Duin gelegen. En die is dan nu weer terug. Dat was soort de bal. En AC mag gaan gooien. In het, op de helft van Zandvoort, ter hoogte van het 16 meter gebied. En daar uh, komt hij ook nog aan. Uh, wordt verdedigd daardoor, even kijken. Eh... Uh... Chris Delger. Ja, goede bal. Er wordt gefloten door de overtreding. En ligt een speler van de A.C. op de grond. En dat, uh, ja, dat ga je niet krijgen, natuurlijk. De vermoeidheid gaat ook meetellen. En uh, hij mag geen bestuurhandeling hebben. Blijkbaar van de scheidsrechter. Nee, hoeft ook niet. En zult die bal. En nu is Mojderstedt weer. Die, uh, die echt uh, als, als een held uh, zijn doel uh, verdedigt. Die pakt hem af. En daar kan net uh, Nijtsenberg niet bij komen. Maar wel, hoe was dat? Um, even kijken. Lotte Rieke, die is gewisseld. Die is het wel gekomen. En dan gaat uh, Colin Steen, dat is ook een wissel, We gaat aan uh, de rundje kant van het Veld gaat het er tussendoor. Je wordt, wordt, wordt proberen het tegen te houden. Nee, het is nog steeds Zandvoort, uh, Jan Zonneveld, ook gewisseld, Zonneveld, naar uh, Max Aardewerk. Aardewerk, met de bal aan de voet helemaal naar de andere kant. Daar staat uh, Chris Dilger uh, helemaal vrij. Dus, dus dat zul ik zo die bal in de ploeg houden, dat, dat is de bedoeling. En wordt daar, die bal gaat uh, over de zijlijn door op voet van het uh, verdedigen van AFC. En Zandvoort mag gaan gooien op de helft van AFC. Het duurt even voordat die bal er komt. Ja, daar hebben we hem dan. En dat gaat even kijken. Dulve die gaat dat doen. En die gaat gewoon weer naar... Berg, nee. Naar Max Aardenberg. Aardenberg. Naar de Berg. Groen je een goeie. Jammer, net even te hard. is een goede steephuis. Berg, die was wel gestart. Maar die bal was even te scherp. En die kon er niet bij komen. Ga ik over de achterlijn. En de keeper van de AFC maakt heel veel haast om die bal weer in het spel te gaan brengen. Heeft ze ondertussen gedaan. Naar de zijkant. Berg probeert te storen. En dan gaat. Sanford moet alleen maar proberen te storen. Max Aardenberg gaat helemaal uit die bal. Helemaal over de kaart en op de tribune. En dit is einde van de wedstrijd. Sanford pakt in ieder geval deze wedstrijd nu Nu is het afwachten voor Sandford. Want Aalsmeer speelt pas om half vijf. En dan krijg je dus twee keer drie kwartier met de periode buis. Dus dan kunnen we pas zeggen, op Sandford eventueel Deze tweede periode in de tas heeft. Het, dit is in ieder geval al de eerste uh, klap die ze hebben gekregen. Uh, gemaakt. En straks ja, laten we hopen dat Aalsmeer een gelijkspeldigheid uh, tovert. En uh, is Sandford in ieder geval periodekampioen. En anders dan uh, er wordt uh, Aalsmeer dat. En dan wordt uh, Sandford dan nog een kans in die derde periode. Voorlopig is deze. En is het gewonnen met 1 met Edo. Mooi resultaat dus voor SV Zandvoort. En laten we hopen inderdaad dat we periode kampioen worden. Zou mooi zijn hè? Zou heel mooi zijn. Helemaal te gek. Zou gaan we met Frank de Visser contact opnemen. Maar eerst hebben we natuurlijk nog uh, muziek voor je. Wat dacht je van deze van Carol Emerald? Hier is Back It Up. Blijft toch geweldige muziek hè Albert-Jan, de muziek van Carol Emeralds. Ja, het blijft geweldig. Zet, ja, het, ja, zet de stem weer terug hè. Je hoort het back it up, ja. Ja, jij bent er niet zo fan van. Maar goed, ik vind het wel lekkere muziek. Vandaar ook uh, gedraaid op de zaterdagmiddag bij CFM. Nou, het is even voor half vijf. We gaan naar onze royalty-verslaggever Frank de Visser. En uh, waar bevindt uh, meneer Visser zich? Goedemiddag. Uh, goedemiddag uh, Rob, uh, uh, ik bevind me in het zonnige zuiden, in Zuid-Frankrijk Met een, uh, een, een klein windje, graadje of twintig en volop zon Wat heb je een vervelend leven Frank Het is heel naar, ik moet Tjoh. het Maar Frank, wij spraken elkaar vorige week, maar je had een uh, druk programma voor de afgelopen week uh, ja, ja, ja, zeker. zeker. Uh, zoals uh, uh, je weet is hier altijd erg veel op het gebied van watersport uh, te beleven. Uh, echter, uh, des te meer het seizoen vordert en nadert, des te groter de jachten worden. Op dit moment valt het nog mee. Uh, uh, ik heb deze week een, uh, een boot overgevaren vanaf zijn lichtplaats naar een uh, jachtwerf voor een, uh, een inspectie van de motoren. Dat is altijd erg leuk om even te doen. En uh, eigenlijk is het op dit moment een kalvaseetje. Ik mag je zelfs vertellen dat ik op dit moment in mijn tuin zit. Heb je groene vingers? Nee, ik ben nog. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Oké, okay. heb jij groene vingers? Nee, groene handschoenen. Alles heeft groene vingers. Oké, okay, je bent een beetje slecht te verstaan. Kan dat? Ben je er nog? Dat kan, liggen, dat kan liggen aan Vodafone. Oh ja, nou ben je er weer. Ja, dit brandje hier in Rotterdam. Nee, je bent er weer. Maar je hebt nou lekkere groene vingers en de tuin, die staat er weer goed bij? Die staat er bijzonder goed bij, ja. Maar heb je afgelopen week nog een beetje voor de inwendige mens gezorgd? Uh, ja, zeker. We zijn uh, diverse malen uh, uit eten geweest. Het is altijd erg leuk hier in de buurt. Uh, we zijn uh, in Saint-Maxime wezen dineren. Uh, trouwens, hoe is het met het parkeerbeleid in Zandvoort? Dat wil je niet weten. Nou, dat wil ik dan ook zeker niet weten. Het leuke is dat als je in een plaats als, een moderne plaats als Semaxien bent, dat je tussen de middag geen parkeergeld hoeft te betalen. Kijk, dat is, dat is klantvriendelijk. Tussen 12 en 2, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat de parkeerwachters lunchen, dan lunchen, parkeerwachter betalen. <laughs> ja, geweldig. Maar goed, er was dus volop de food and beverage was goed verzorgd. Ja, ja, ja. ja. En uh, we zijn door Engelse vrienden van ons uitgenodigd uh, aanstaande maandag, dus tweede paasdag, uh, gaan wij lunchen in auberge uh, la Mole. En de la Mole is het dichtbijzijnde vliegveldje hier bij centro 10 tien kilometer daar vandaan. En dat is een, een, een, een heel bekend restaurant. Je gaat daar naar binnen uh, door de benzinepomp ingang. Overigens niet meer in werking, maar dat jaren zo, is dat zo geweest. En het restaurant heeft net geen sterf, maar het is bijzonder bekend en het lijkt erg lekker te zijn. Heb je wel een net pak bij je dan? Uh, heb je, behalve mijn Adolfs kostuum, heb ik <laughs> altijd met de kleren bij me. Oké. Okay. En uh, volgende week nog veel op programma staan verder naast het uh, lekker uit eten gaan? Uh, eigenlijk... Eigenlijk zijn er wel wat leuke dingen die misschien doorgaan, maar dat ga ik je volgende week vertellen. Ik wilde trouwens volgende week ook even terugkomen op een vraag die mij gesteld is door een bijzonder attente luisteraar van jullie programma. En die vroeg mij wat het verschil was tussen een boot en een schip. Oké, okay, dat kom je volgende week in de studio uitleggen. Dat kom ik uitleggen als ik terug ben. Ja, als je terug bent. En anders regelen we regelen wel een plekje voor je. Komt helemaal goed. Hartstikke goed. Oké, okay, zeg Frank, ik zou zeggen, nou, nog hard werken volgende week. Ja, ja, zeker. Ik en, zal niet meer bedenken. En zwaar afzien natuurlijk. Hey. Doe de groeten daar in een zonnig Zandvoort en de groeten vanuit een heel zonnig saint -Tropez. Ook de groeten weer terug en nog een fijne week. Dankjewel. En bedankt. Au revoir. Au, revoir. Au revoir. Dat was Frank de Visser. Volgende week is hij gewoon weer terug op de radio. zo no is solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad. Su banco estaba vacío, Marco sigue vivo. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir. Corazones sin solo latir. Quizás si tú piensas en laat zien, si a nadie tu quieres hablar, si tú te escondes como yo, si je de todo y si te vas pronto a la je sin wil si aprietas fuerte contra ti, praten, als je niet wil Het ritme van Zandvoort, ook op TV. TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. 45. -M -M. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40 en aankomende maandag de paarslezers van 9 tot 5 uur. Ik heb de muziek van Guus Mellers op de Zandvoortse Radio. Je dit ditmaal. Ik wil je. Blijf bij me. En het is tien over alle vijf. Zullen we aandacht aan gaan besteden? Dier van de Week. Ja, iets verlaat. Maar ja, een ja, kleine, er... kleine tien minuten. Door, al, door alle actualiteiten. Maar goed, hij is er nog steeds. Sando. En daar hebben we het namelijk over. De dier van de Week. Want Sando is een geweldig leuke hond met heel veel positieve energie. Hij rent en speelt het liefst de hele dag. En dit terwijl hij al acht en een half jaar oud is. Hij is erg leuk met soortgenootjes... maar met katten kan hij niet zo goed vinden. Kinderen zijn voor hem leuk als ze al iets ouder zijn. Sando zoekt een baas die lekker met hem gaat wandelen... en hem veel aandacht kan geven. Recentelijk is hij naar de kapper geweest... en heeft hij een ware metamorfose ondergaan... want van een ruige en stoere haardos... naar een keurig kort kapsel. Omdat zijn haar zo wildig is... wilderig groeit... is het belangrijk dat Sando regelmatig geborsteld wordt... en af en toe naar de trimsalon gaat. Deze superleuke, niets mis mee hond... Wacht op een leuke baas. Bent u dat? Kom dan snel langs op een keertje met hem te wandelen in de duinen. Dierenthuis Kennemeland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. is te bereiken op 571-3888. 571-3888. En op internet wwwdierentehuis En laat zien uh, dat kapsel. Keurig geknipt hoor. Ja, ja. Lijkt wel een beetje op Daan. Maar. Inderdaad. <laughs> Sprekend. Sprekend gewoon. <laughs>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 Steen, wie sie dich ansehen, en schon erkennen zich tast, schon herz. Und Nee. Werd dit nummer nog door vele artiesten gezongen tijdens de Vrienden van Amstel in Ahoy in Rotterdam? Muziek uit 1983 hoorde je van de Nederlandse Band Vitesse. Dat was Rosaline. En daarmee is het ook kwart voor vijf geweest. Tijd voor het gedicht van de week. En het gaat ditmaal over, jawel, Pasen.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 dan is het tijd om ervan te snoepen. Zo lekker al die verschillende smaken. Je krijgt honger van al dat zoeken. Ik begin al aardig vol te raken. Men vroeg aan twee oude hazen, wat doen jullie zo met Pasen? Ze wilden huppelend verder gaan, bleven echter even staan. De ene sprak, ach, weet je wat, we zijn het eigenlijk met Pasen zat... We kunnen niemand zeggen dat wij hazen geen eieren leggen. De andere sprak nog wat verlegen en in ons mooie stille bos kom je weer duizenden mensen tegen, tussen bomen op de hei en langs herenwegen. Eieren van hunzelf daar neergezet, met pasen zijn wij hazen de klos. Wij oude hazen zijn dan pas tevreden als het weer stil wordt in ons mooie bos. En dat was hem weer het gedicht van de week bij CFM. Heb je ook zo'n mooi gedicht voor ons? We willen hem graag van je ontvangen. Stuur jouw gedicht van de week op naar redactie.cfmzandvoorts.nl. Redactie We wensen iedereen fijne paasdagen.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 On the village green When I was seventeen When I was 21 It was a very good year It was a very good year For city girls Who lived up the stairs With all that fur. It came undone When I was twenty-one When I was 35 It was a very good year It was a very good year For blue-blooded girls Of independent means We'd ride in limousines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 Ai, ai, het is Nossa, assim você me mata Nou, wow, wat een contrast hè, tussen die twee platen. <g Judite Picasso> ja, maar die ene was een verzoekje. <s-- rote> ja, dat is zo. Daar dat dat, dat, uh... moesten we even aandacht aan schenken. Na het gedicht van de week, dat mooie gedicht van de week... ...wat gaat over Pasen. En de Pasa's die hebben wij hier ook staan, hè? Ja, en die mag jij niet hebben, hè? Nee. Die is niet goed voor jou niet. Dus die laat ik lekker staan. Oké, okay, tot maandag. Dus tot maandag, ja. Maandag zijn we er namelijk weer. Vanaf uh, 9 uur ochtends... Wat okay. gaan we allemaal doen dan, Albertje? Nou, we gaan vanaf 9 uur live vanuit de, vanuit de studio allemaal interviews en, en live verslag doen. Dat is Jaap Koper, die is van 9 tot 12. En dan van 12 tot 2 hebben we collega Rudy, die doet de, de, de, de tussen de middag. En uiteraard worden dan vaak geschakeld met het circuit na de diverse races. En dan van 2 tot 5 jij met Rudy. En met uh, Albert-Jan, die ja, schuift later aan. Meneer Vos schuift even wat later aan. Oké, okay, meneer Vos. Want meneer Vos moet eerst even naar het circuit. Het is netwerken. Het is netwerken. Ik doe dat ook niet voor mijn lol. Nee, dat begrijp ik, <laughs> dat begrijp ik. Maar goed, we zien elkaar maandagmiddag in ieder geval weer live in de studio. En luisteraars... U kunt niet alleen ons luisteren maandag, maar... De hele dag live op tv, de Paasraces. Ja, geweldig uh, initiatief. Die jongens van de technische dienst, uh, Daan en Sjors, uh, hebben weer ervoor gezorgd ...dat u aanstaande maandag van 9 tot een uur of 5 getuigen kunt zijn. Live getuigen kunt zijn via... 9 tot 6 hè, zelfs. Van 9 tot 6 9 zelfs. tot 6. Live getuigen kan zijn van de races via uh, digitale kanaal 40. En zo meteen hebben we Rudy Nicola. Hij komt er al aan. Hij over. komt er al aan, oh, zo dadelijk. Dan was hij vandaag geheid reserve. Met entertainment voor jou. Super, super, super. Nou, aankomende maandag dus, paasracers, ga ze kijken op circuitpark Zandvoort. En uh, ja, de presentatie op de tv wordt dan gedaan door onze zeer gewaardeerde collega Rob Pietersen. Ja, we hebben een dagje uitgeleend aan het circuit, hè? Ja, die, ja noem, het, noem het zomaar. We draaien de rollen gewoon om. We draaien het gewoon om. Helemaal goed, bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week wat betreft dit programma Zandvoort op zaterdag. En vergeet morgenmiddag Zik niet, hè? Van 2 tot 5. Nee, jullie zijn er, hè? Wij hebben vrij. Wij hebben vrij. Wij hebben... Yo! Dat we daarmee mogen maken. Graag tot aankomende maandag. Bedankt voor het luisteren. Welcome. Dag. Give a whistle. En this will help things turn out for the best. And Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.